spoormedewerkers is afgesproken. Een medewerker van PostNL heeft mogelijk miljoenen verdiend... aan de verkoop van oude postkantoren. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De man was verantwoordelijk voor de verkoop van postkantoren... die niet meer worden gebruikt. In een geheime overeenkomst uit 2012 staat dat hij recht heeft... op een klein deel van de opbrengst. PostNL heeft een medewerker geschorst... en zegt niets te hebben geweten van de afspraken. De Duitse politie heeft kunstschatten teruggevonden die ooit op het terrein stonden van het hoofdkwartier van Adolf Hitler in Berlijn. Drie Nederlandse roofkunstjagers kwamen de werken op het spoor. Door een undercover actie ontdekten ze onder meer twee bronzen paarden die in de achtertuin van de Rijkskanselarij stonden. De politie heeft acht verdachten in beeld.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 Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 7 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag bezuidenhout 12 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Utrecht Noord 11 kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag, in beide richtingen bij Wassenaar Centrum, 3 kilometer. Op de N11 van Leiden naar Bodegraven, voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. De N201 Hilversum richting Uithoorn, voor de aansluiting met de A2, 2 kilometer. En op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Leiden en de aansluiting met de A44, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Blues, het uh, beroemde politiebureau in New York. Over politiebureaus <laughs> gesproken. Tegenover <laughs> <laughs> ons zit uh, Nick Meijer, burgemeester van Zandvoort. Goedemorgen meneer Meijer. Goedemorgen meneer heb ik hebben. Ja, <laughs> ja, hoe staat het met politiebureaus? Want er zijn allerlei persberichten geweest over yeah. bureaus die in Nederland gesloten gaan worden. Oh. Uh, is er ook sprake van in Zandvoort? Voor zover uh. u weet. Voor zover ik weet niet, uh, want uh, natuurlijk uh, krijgen wij er ook vragen over. Maar dat is niet zo in Zandvoort. Sterker nog, daar is uh, ruim een jaar geleden, en daar heb ik toch al een paar jaar op aanlopen dringen, achter de schermen uh, meer dan een miljoen geïnvesteerd in dat gebouw, ja. om het weer... Uh, ja in de geest van de tijd te krijgen. Het is geen eens uh, extra mooi gemaakt. Nee, het is gemaakt zodat mensen daar... want politiemensen doen ingewikkeld werk... hun werk normaal kunnen doen. En als je daar doorheen loopt, dan word je daar ook trots op. Want het is een, uh, een doelmatig ingericht bureau nu... wat uitstraalt dat het plezierig werken is. En, uh, en daar hecht ik zeer aan. Dus dat bureau is voorlopig uh, gewoon het bureau. En, en wat mensen weten is die discussie is van alle tijden. U kunt, net als ik, niet voorspellen hoeveel bureaus er over... 10 jaar zijn. Want politiewerk... wordt niet zozeer vanuit een bureau gedaan. Nee. Het politiewerk komt naar u toe. Dat is een trend. Dat zie je dwars... door de samenleving heen. En dat betekent wel dat je werkplekken moet hebben. Dat is ook buitengewoon verstandig. Maar waar die over 10 jaar zijn, ik zou het niet weten. Waar politieauto's heen gestuurd worden... dat is niet uit dat bureau. Nee, dat is de meldkamer die het overzicht... heeft over het grote gebied. Als er een incident is, die ziet waar die auto's zijn. En die bewaakt ook de spreiding daarvan. Zodat je al die die aanrijdtijden en die normen die er zijn ook kunt handhaven. Nou, en wat is dan nu de functie van het politiebureau eigenlijk? De functie van het politiebureau in Zandvoort is dat dat voor het district, uh, kennen kust is dat de hoofdvestiging om het zo te zeggen uh, dus daar zitten de meeste mensen, daar wordt ook overleg uh, vindt daar plaats, daar is ook een uitvalsbasis uh, daar wordt het gewone werk als de mensen terugkomen en ze hebben een proces verbaal, nou dan moet het worden ingeklopt, ja. dat wordt daar gedaan er wordt overleg gepleegd dat is eigenlijk de basisfunctie maar het politiewerk zelf, dus het recherchewerk, wordt deels daar... maar ook deels op straat of op een andere locatie gedaan. En de, de, de auto's waar, en de fietsen, want dat, dat vergeet ik... maar dat is steeds belangrijker aan te worden en terecht... Uh, dat wordt aangestuurd op een andere wijze. En, en krijgen wij ook meer politiemensen op, op straat? Wat, wat nu ook uh, uh, vermeld wordt uh, meer, in Noord-Holland. Er komen er meer uh, wij, hadden al, wij, wij zijn als uh, Kennemer Kust, en dat zijn de gemeenten... Uh, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn we al een stuk vooruitgelopen op de nationale politie qua teamvorming. En toen hebben wij al ongeveer, dan moet ik even hard nadenken, maar ik dacht dat minimaal 10 FTE was extra naar blauw toe georganiseerd. En blauw betekent op straat. Mm -hmm. En dat is ook wel het landelijke beeld. Wij hadden ook al gemiddeld per 5000 inwoners een wijkagent rondlopen. Daar komen er nu nog twee bij. Dus dat zijn mooie effecten. U heeft vorig jaar waarschijnlijk gezien dat de staartjes gewoon goed zijn. En natuurlijk vergelijken we een dorp als Sandvoort niet met een dorp als Lutjebroek. Dat kan gewoon niet, want wij hebben een heel andere dynamiek. En daar zijn we volgens mij ook allemaal hartstikke trots op dat we dat als dynamiek kennen en gewoon handelen. En we zijn gewoon veilig. En desondanks, ondanks die reorganisatie, ondanks die nationale politievorming, heeft de politie daar een topprestatie neergelegd. Gewoon echt, punt. Ja, het, uh, je ziet het ook dat uh, er een inbraakgolf uh, eigenlijk het laatste jaar is, zeker uh, wat ik zo hoor in zand, oh ja, er wordt daar veel ingebroken, daar veel ingebroken, uh, is dat ook een punt van aandacht? Ik zou bijna zeggen, die inbraangolf is in de tweede helft van dit jaar bijna tot stand gebracht. Ja. Desalniettemin zijn er inbraken. Maar het aantal is zodanig dat wij zeggen dat is verantwoord en relatief laag gelet op het gemiddelde van deze regio en ja. Nederland. Ja. Uh, want deze regio is al twee jaar geleden begonnen met een speciale aanpak. Waardoor wij nu in de laagste categorieën zitten. Dus een heel, uh, in, inbreken is steeds weer anders kijken naar zaken. Patronen herkennen, proberen heterdaad te, te creëren. Uh, dus dat vergt veel van de denkkracht en de creativiteit van onze politiemensen. Uh, want u zegt terecht, dan trekken er door Nederland sporen van inbrekers en dat klopt. Ja. Uh, en daar moet je bovenop blijven zitten. Want het is gewoon het meest indringende wat mensen kan overkomen. Als iemand met zijn tengels gewoon aan jouw spullen zit. zit. In jouw huis komt. Jouw meeste privé. Uh, vandaar dat er ook zoveel capaciteit opgezet wordt. En je ziet nu het effect. Gelukkig. En het tweede wat u, uh, wat u net zegt, uh, is over die inbraak. Ja, in, in Zandvoort, onze cijfers worden een beetje vervuild. Doordat wij een vakantiepark hebben waar dit, waar nee, niet dit jaar, vorig jaar met name, een, uh, een stijging is geweest van ja. insluiters ja. En die tellen allemaal ja. mee in deze cijfers. Ja. Ja. Uh, Dat zijn er 1700 woningen ongeveer, of 1200, um, hoeveel procent er ook al in. Heel veel, niet Dat is een goede vraag. ik nee, nee, nee. nee. heel veel. Honderden. Het zit niet boven de duizend. Nee, oké. Okay. Um, maar wat wij wel zien is dat vorig jaar liep dat eigenlijk de spuigaten uit. En daar heb je het dilemma. Dat zo'n vakantiepark. Uh, dat is een ontspannen iets. Mm -hmm. Dat wil je ook in zo'n park. Dat is ook heel open. Uh, maar dat nodigt dan ook gelijk uit voor mensen die daar misbruik van willen maken. om dan binnen te komen. En die hebben weinig belemmeringen. Dus daar zijn we nu in gesprek met het vakantiepark. En dat pakken ze gelukkig goed op. Om te kijken van hoe kunnen we dat anders gaan organiseren? En vooral ook om, om de, het bewustzijn van mensen die daar zijn... Um, ietsje scherper te houden van... ja, ook al is het hier hartstikke ontspannen en gezellig... laat geen ramen en deuren openstaan. En laat vooral je telefoon, je iPad, je pinpas niet ergens liggen in zicht. Zonder ja. dat je ze angst aanjaagt. Want dat is het laatste wat je wil. ja. ja. Oké. Okay. Ik was benieuwd naar het politiebureau, maar dat klinkt heel goed. Er was nog goed. een onderwerp, hè? Wat wij, uh... Ja, laatst, laatste, hè, die verdwenen telefoons. Ja, dat was... Dat u heeft aangifte gedaan? We... De aangifte wordt komende week gedaan eh, door de gemeentesecretaris. Eh, want wat, wat daar gebeurt laat ik even u meenemen in de tijd. Wij ja? Sinds ongeveer een jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de opslag... en het registreren van gevonden voorwerpen. Dat werd ja? voor die tijd door de politie gedaan. Um, maar die vinden het geen kerntaak, dus uh, de gemeente mag dat gewoon doen. Dat wordt door heel Nederland op een bijna vergelijkbare wijze georganiseerd. En waar wij, ik denk één of twee weken geleden, achter kwamen was... toen we de, de, de, de lijsten eens controleerden, dat wij een aantal telefoons misten. Nou, dat schrik je. Want... Ja. Um, wij hebben die verantwoordelijkheid op ons genomen. En wij zijn, wij zijn ook een publieke instelling. Dus je hebt daar ook nog een keer een ander gedrag in te tonen. Ja. Dus we hebben toen gezegd. Uh, ga kijken of het mogelijk ergens nog ligt. Dat zou kunnen. Of het een vergissing is geweest. Of iemand anders dat weet. En nu blijkt uit het onderzoek dat dat niet zo is. Althans ons onderzoek. En dan, ja, dan is er maar één stap mogelijk. En dat is aangifte ja. doen. Ja. Ja. Want dan lijkt de conclusie te trekken te zijn. Dat iemand daar onterecht gewoon zich... Goederen heeft toegeëigend die niet van hem of ja. haar zijn. Ja. Dat kan gewoon niet. Punt okay. uit. Ongeacht wie dat is. Dat het, ja, een, een gemeentehuis is ook deels een openbaar huis. Dus daar zijn ook derden met een zekere regelmaat in. Ja. En we hebben niet overal camera's hangen. Want uh, dat is ook weer een, uh, een ingewikkeld iets. Ja, dus, dus wij willen dat tot de bodem uitgezocht hebben. Dus dat gaat de politie nu overnemen. En daar hebben we al contact met de politie ook over gehad. Okay. Okay. Dat is niet leuk, hè? Tot. Nee, nee, dat is gewoon... Heel vervelend. Uh, is een klap in gezicht. Ja, ja. En het laatste wat wij wilden was um, daar niets over communiceren met de buitenwereld. Juist omdat je een publieke instelling bent hoe pijnlijk het ook is hebben we gezegd nee, we gaan dat ook actief met derden delen. Uh, zodat mensen ook zien dat wij inderdaad uh, fouten maken en dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat we er wel op een verantwoorde wijze mee om willen gaan. Ja. Want dat is de enige manier om het ook nog uit te leggen denk okay. ik. Ja. Goed, ik kijk even naar de klok. We, zijn de, we gaan muziek draaien. Uh, u heeft ons gerustgesteld uh, wat betreft het politiebureau. Althans, voorlopig. Mm -hmm. Je weet nooit wat de Rijksoverheid uh, en de politie top beslist. Dat uh, nee, moet nee, afwachten. Want die gaan daarover, meneer de Grebber. Ja, dat ja, heeft u dat, heel goed ja, uh, gezien. Ja, maar voorlopig nog even ja. geen paniek. Nee, zeker niet. Okay. Gewoon zonde van de energie. Ja, zeker. Dank u wel dat u heeft willen komen. En uh, volgende keer uh, gaan we weer uitgebreid met een hele lijst van onderwerpen. <laughs> aan de aan de slag. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Pokémon. Goed uitzien. A little bit further away. Love Het was kaukomo met een stukje, a little bit further away, ja. maar... Uh... Ja, aangeschoven is uh, schoongewassen uh, net onder de douche. Want <laughs> gaat toch nog ton ariesen. Uh, om even te praten over Jesse uh, A.C., hè? Uh, wat morgen... Ja. Uh, ja. Uh, wat wat, wat, wat uh, wordt er... Uh, wie komt er? Er komt Martijn Schok. Dat is uh, een, een, een vooraanstaand een boogie woogie specialist uh, Europees gezien. Het is echt een, ja. Is echt een topper. ja. En die heeft als vaste saxofonist bij zijn Rienus Groenveld. Ja, dat is een bekende, hè? En die is heel bekend. Die maakt <laughs> ja. iedereen gek. Ja, en, um, ja, Ja, ik heb er hoge verwachtingen van vanmorgen. Ja. Ja. ja, leuk. Blijft dansbare muziek. Ja, ja. En dat is op een mooi tijdstip tussen vier en zeven. Oh, dat, dat is een mooie tijd, ja. ja. ja. En uh, de, gaat het goed met uh, Jazz aan zee, geloof ik Ja, het, het wel, gaat hè? goed, ja. Ja, ja. Veel, veel ja, De, de uh, laatste sessie die we hadden, dat was met uh, Jazz Connection. Nou, want dan komen we van Heinde en Ver komen. Ja. Ja, leuk. Nou, daar komen we ook. Uh, een Lindy Hop, dat is een groep dansers. Die ja. struinen al die dingetjes af. Ja, ja, ja. En als die mensen je ontdekt hebben, dan gaat het heel erg goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Leuk, Tom. Tom, jullie doen het nog altijd zo dat je een vrij korte planning hebt. Niet een jaar van tevoren. Uh, zoals... Nee, dat, dat gaat niet. Ik, ik zit uh, bij het ben ik uh, afhankelijk van het weer en andere, uh, andere dingen die ze hebben. gisteren heb ik gewerkt daar en hadden ze. Een bruiloft, ik noem maar wat. Oh ja. Maar die valt ook wel eens de, in, ja. in, in stuk soort ja. dingen. Dus hier. Daarom hebben we nu gekozen voor de zondag. Dat blijft in ieder geval de zomer door. Oh, je gaat door wel. Je ja. gaat wel door. Ja. En dan uh, hopen we dat dat uh, goed bevalt. Want ja. het is wel met zulke dingen, als je dit organiseert... Als je een vast ritme hebt, een vast weekend... Dat is dat makkelijker te plannen. Ook. Ja, want dan uh, ja. ene keer op ja. vrijdag dan op zaterdag. Het kan soms ja. niet anders, maar dat is, uh, ja. Dat is lastig. Is er niet, ja, maar is het niet lastig? met artiesten contracteren, die moeten dan op redelijk korte termijn gecontracteerd worden. Ja, het is uh, ik heb in die zin de mazzel dat ik al tien jaar samenwerk met uh, Menno Venerdal ja. en dat is een nou ja, voor mij een muziekbureau wij overleggen samen en dan uh, komt het allemaal voor elkaar oké. Okay. Uh, gelukkig is er in die markt heel veel zo weg te plukken. Het is zelden nu krijg je een vaste, uh, vaste groep ja. die altijd samen spelen maar over het algemeen is het zo dat je één grote artiest hebt. En dat heeft te maken met uh, de financiën die erachter zitten. En daar worden dan worden er muzikanten omheen gezocht. Maar het zijn altijd bekende jazzmuzici. Het zijn nee, het allemaal is, ja, afgestudeerde juist, mensen. Ja, allemaal inderdaad heel ja. bekend. Helemaal. Nee, en um, uh, wat wil ik nou zeggen? Um, entree Wordt dat, dat. Nee, dat, dat niet? wordt uh, nee, niet gedaan. Nee? Dat nee, dat wij, wij hopen erop dat als de mensen. De, het daarna de zin hebben dat ze een extra bezoekje brengen. En zoals nu, na de zondag van 4 tot 7, dat ze dan zeggen, oh, dat combineren we met een etentje. Oh, dat is ook leuk, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus ja. dat ja. is de achterliggende ja. gedachte, ja. ja. ja. Het is, ja. Maar ja, het de geld, naams... het je moet toch, die, die, die, die, die, die artiesten moet je betalen. ja Hoe dat is uh, dat geld dan? De, uh, van, nou, de talassij is daar de financier van. Ja. Ja. Nou ja, het, het wordt gefinancierd vanuit de extra omzet... die het genereert, of hopelijk genereert. Ja. Okay, ja, ja. En dan kun je het evenement uh, natuurlijk het betalen. Ja, kunnen... Want je kunt in zo'n commercieel instelling... Ja. waarschijnlijk uh, is dat niet uh, verantwoord om daar uh, entree voor te hebben Dan zou je daar een, een organisatie naast moeten zetten. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Goed. Mooi? Ja. Morgen dus. Ja. Morgen van 4 tot 7. Van 4 tot 7. We hoeven niet te zeggen wanneer de deur open gaat, want die, <laughs> ja, is, die, al die is al open. Morgen is om 9 uur al, al, al, al, al open, ja hoor. Ja, die is al open. En uh, ik beloof iedereen die komt een, uh, een hele mooie middag. Oké. Okay. En dank u voor de tijd. Uh, Bedankt ja, dat je, je nog ook. even ja. wilde komen. Goed, we gaan zo naar het volgende onderwerp. Dan eerst even wat muziek. Monty Python. Always look on the bright side.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 is Albert Korper. En Albert gaat ons alles vertellen over... de, de ministers van Economische Zaken hebben besloten... om een extra strook windmolens... voor de windmolens die al gepland waren... het windmolenpark, uh, aan te leggen. Ik vertel daar eens wat over, Albert. Hoe kan dat? Nou, zoals, we, zoals je weet, hebben we het de, laatste, de laatste keer dat we hier waren, uh, hadden we het over een strook uh, of windmolenpark op drie mijl uit de kust. Dat nou, dankzij alle activiteiten die we gehad hebben: uh, ja. ik zie de petities tekenen enzovoorts, ja. is in de Tweede Kamer toch te staan van nou, dat moeten we toch maar niet doen, te veel weerstand. En heeft besloten dat, uh, dat van tafel af te halen. Okay. Maar de keerzijde ervan is dat gezegd, oh ja, we gaan dus nu vanaf 12 mijl. Uh, minister Kamp wil hele grote parken neerzetten nu. Mm -hmm. voor, voor Zeeland, voor de Zuid-Hollandse kust tot aan de Muiden. Ja. Ja. Uh, voor de Noord-Hollandse kust vanaf Egmond tot Bergen. Nee, dat wil ik ja, en het zijn echt hele gigantische parken. het praat je over 1.400 megalat. Ja, ja, ja. uh, praat je over, afhankelijk van wat voor molen je gebruikt, uh, 500, 600 molens. heel hoog, hè, zijn het ook, hè? volgens mij. Hè? Alle molens zijn hoog. Ja, maar heel hoog. Volgens ja, deze ja. wordt nog hoger. Nou, dat, dat kan. Je ja. kunt kiezen tussen hele hoge ja. en minder, of ja. wat minder hoge en uh, uh, wat meer. Maar... Hij kan ze niet kwijt op het gebied dat nu aangewezen is, 12 mijl. Dus hij heeft een stuk naar voren gebracht. Tussen de 10 en 12 mijl. En het loopt echt vanaf, voor ons dan, van, uh, van muiden en, uh, ja. tot Aanschreveningen. Ja. En de strook, uh, die, die extra komt, de hele strook. Ja, plus wat erachter zit. Hè? Ja. Dus je praat echt over uh, 500 molens ongeveer die er komen. En dat is heel veel, want wat je nu ziet staat op uh, 12 mijl, dat is 22 kilometer. Ik, ja, ik ook. Ja. Ja. 22 kilometer. Ja. En uh, ja, die zie je eigenlijk dagelijks. Ja. Ja. Ja. En dat zijn er maar 40. Of 42. Ja, ja. En je praat nu over 500. Ja. En dus je krijgt straks. Dus die, die... Als kampse zin ja, krijgt wel. Ja. ja. Maar ja. Dan ik gaan we ik las ergens 18 kilometer ongeveer de dichtstbijzijnde dan. Dat begint op 18 kilometer. Ja. ja. En dan zegt minister Kamp heel netjes. Ja, we hebben geluisterd naar de bewoners. We zetten ze niet meer op 6 kilometer. Nee, nee. Ja. Maar hij heeft niet geluisterd naar de bewoners. Ja. Want wat wij gezegd hebben is, dus wil ze uit het zicht hebben. Ja. En 18 kilometer is niet uit het zicht. Nee. nee. nee. Maar denk jij dat. dat er nog kans is dat het niet doorgaat. Zoals je misschien weet is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, die zegt, minister Kamp, wij willen dat u goed kijkt wat het effect op de lokale economieën. Mm -hmm. Nou, dat effect hebben we zelf ook laten onderzoeken. En dat is er gewoon. Gebaseerd op een fotootje van 32 molentjes. Op 22 kilometer afstand. Ja. En niet op een heel hekwerk. Waar je kijkt. Ja? Ja. Dus dat effect is er. En als de Tweede Kamer de rug recht houdt... en zegt, nou die strook tussen 10 en 12 kilometer komt er niet... of 10 en 12 mijl komt er niet... Dan kan minister Kamp kan niet alle parken kwijt die hij wil op de stukken die nu aangewezen zijn. Dan moet hij naar meer stukken toe. Als dat zo is, ben je verspreiden bezig, dus duurder bezig, dan komt het alternatief van de ver toch dichterbij. Want daar kun je echt alles kwijt ja, ja. tot 2023 ja. en verder. Ja, ja, ja. En dat is uit het zicht ja. wat wij ja, eigenlijk constant gezegd ja, hebben. Ja, ja. Ja. En is het dus toch een kwestie van geld? Uh, minister Kamp beweert van wel. En wij zeggen dat hij uh, de cijfers verkeerd interpreteert. Als je alleen maar kijkt naar je kosten... dan zeg je ja, het is goedkoper om het uh, op het strand te zetten. Ja. Dat is ja, het is alle goedkoopste. Ja? Ja. Of op het land, maar ja, dat wil je niet, ja. want dan heb je geen draagvlak. Nee. Dan ga je niet zo'n op een plek die weer geen draagvlak heeft. Ja. Omdat je denkt dat je daar wat mee bespaart. Hij bespaart ook mee. Als je puur naar de kosten kijkt. Laten we zeggen, als ik zijn woorden geloof... 900 miljoen over 20 jaar. 45 miljoen euro per jaar. Maar het economische effect is dat het 65 miljoen euro kost en inkomsten in de kustgemeentes. Ja. ja. En dat is natuurlijk ook. Uh, ja. Hefter, maar daar kijk Kamp niet naar. Want die zegt, ik kijk alleen de BV Nederland. Ja. En niet naar lokale effecten. Nou, daar is nu toe gedwongen door de Tweede Kamer. Daar wel naar te kijken. Ja. En dan zag ik dat er allerlei bijeenkomsten zijn op dit moment. Uh, ja. In de diverse kuststeden. Wat, wat gaat daar gebeuren? Bijeenkomsten. Hmm. Er zijn heel veel bijeenkomsten gepland. Ja. Uh, op dit moment uh, de belangrijkste is uh, voor onze omgeving Op 19 mei, aanstaande dinsdagavond. Ja. Om uh, tussen 6 en 9 uur is een inloopgelegenheid. En dat is in de Leeuwenhorst. Con Congress in, Noord ja, in Noordwerkerhout. Ja. Daar kun je gewoon naartoe gaan. En men is ook bezig te proberen transport vanaf Zandvoort te regelen. Dus met bussen te gaan. Daar kun je laten voorlichten. Je kent de sessies. Het zijn geen sessies waar een uh, debat ontstaat. Maar wij willen toch proberen daar een debat te krijgen. Uh, we verwachten dat er heel veel mensen naartoe gaan. Uh, vanuit Noordwijk komen er heel veel mensen. Maar we hopen ook dat Zandvoort is naartoe gaan. Want het ja, is, is voor belangrijk. ons net zo belangrijk als ja, ja. voor wie dan ook. Ja. Wordt dat ook uh, gepubliceerd? Kunnen we dat ergens... Ja. Er uh, heeft een artikel gestaan in de Zandvoortse in het, in het, in het, in het krant. Uh, het staat op de website van, of de Facebook-site van Vrije Horizon. Het staat op de website van Vrije Horizon. Uh, maar je kunt gewoon dinsdag om half, tussen 6 en 9 uur uh, naar de Leeuward gaan en ja. daar naar binnen lopen. Ja. En laat je ja. me voorlichten en stel maar kritische vragen. Ja, ja, ja. Huh? Maar, ik, ik heb zoiets van, kunnen wij nou nog allemaal als bewoners van de kust... kunnen wij iets doen? Kunnen wij nog iets doen? Ja, teken de petities. Ja. ja. Uh, dat is één ding. Uh, daar wordt, er wordt actie ondernomen op het gebied van die petities. Die komen in de komende weken, uh, zullen we waarschijnlijk weer huis naar huis gaan... Uh, er zijn website, uh, Facebookpagina's waar je naartoe kunt. Uh, ik zal het even zoeken met telefoon, hoe die precies heet. Maar die had ik even niet bij de hand. Ik okay. dacht petities24.nl. Oké. Okay. Ja, petities24.nl. Uh, teken die uh, zoveel mogelijk. Vraag je vrienden te doen. Want het enige wat dit moment helpt is mediadruk, mediadruk, mediadruk. Uh, die wordt heel erg opgevoerd. Er is in Noordwijk nu een zeer actief uh, ondernemingsvereniging. Die zijn wakker geworden toen ze die molens luchtduinen zagen staan. En dachten, dit willen wij dus echt zien. Ze zijn nu wakker geworden. Ze zijn nu wakker geworden. Maar goed, dat is op zich wel lekker. Want zij komen nu in de versnelling waar wij een jaar geleden in zaten. Alleen wij dachten, het is, ik, ik heb de indruk dat mensen denken... nou ja, goed, het is, uh, je ziet ze niet meer. Hè? Het is van drie mijl gegaan naar tien mijl, dat zie je niet meer. Ja, die zie je dus, dus wil je nog wel. Toen uh, willen ze gewoon weg hebben. Punt. Ja, weg? Wel, ja, uit het zicht. Ja. Ja. Albert, even voor de zandfoto's om in kaart te brengen. Wie houden zich bezig met deze hele beweging tegen de windmolens... Jouw organisatie als eerste. Ja. Dus er, er zijn mensen die dat ontgaan is. Ik denk misschien is het goed om eens even samen te vatten waar ze nog, als ze contact willen zoeken, met wie ze contact kunnen zoeken. Uh, op Stichting die Vrije Horizon, de website, ja. en ik denk dat bijna iedereen zijn antwoord wel internet heeft. Daar ga ik me even aan mee ja, antwoorden maken. Uh, kun je gewoon berichten achterlaten. En, je kunt alle informatie hoe heet naast de site staan. daarvan Sticht uh, Vrije VrijeHorizon.nl Dus Vrije... Vrije Horizon aan elkaar. Dat is jullie organisatie, ja. of in ieder geval waar jij deel van ja. uitmaakt. Zijn er verder nog organisaties? In uh, gelukkig ervoor? een heleboel organisaties. Nou, niet alleen in Zandvoort, ook in alle kustgemeenten. Ja. Uh, de politiek houdt zich mee bezig. Uh, de wethouders houden zich mee bezig. Er is, iedere week is er overleg tussen de wethouders uh, van de drie grote kustgemeenten. Ja. Zandvoort, Noordwijk, Katwijk. Ja. Uh, Wassenaar is erbij aangesloten. Den Haag nog niet. We weten nog steeds niet waarom. We begrijpen dat niet zo heel goed. Want het is voor de Hague die gaat het ook zien. Dat komt bepaal voor de kust van Scheveningen. Uh, er is iedere week uh, op ambtelijk niveau overleg. Er zit de stichting ook bij. Trouwens ook bij het overleg met de wethouders. Um, er zijn... Uh, organisaties bezig in de kustgemeenten. die het nu pakken. Ik noem net al Noordwijk, ik noem ja. net al Katwijk. Ik uh, noem ook uh, boven het Oostzeekenaal. zijn er ook een aantal die nu toch een beetje wakker beginnen te worden. Denken van, oeh, dat kom wel heel dichtbij. Loof ja. door naar Noord helemaal? Het gaat noord. door tot aan Den Helder. Tot aan Den Helder? Ja. Met een kleine opening uh, voor een Muiden. want de scheep moeten we erin ja. kunnen varen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat zou toch mijn vraag zijn. Als het nu 18 of 22 kilometer uit de kust komt. zitten we niet met scheepvaartroutes? Dus. Nee, die hebben ze heel slim een paar jaar geleden omgelegd, verder hey. naar buiten gebracht. <laughs> Dat nee. is Onder het mond van veilig voor de scheefvaart. Ja. Maar ik, ik vertaal het gewoon als. Nou, dan hebben we het straks ruimte ja. om windmolenparken ja. neer te kunnen zetten. Ja. Ja. Ja. En, maar een vraag even zijdelings daarna. Wat mij altijd intrigeert. Je hoort de standpunten. Pro en contra. En dat varieert van het is een economische catastrofe. Tot altijd Laat de mensen niet zeuren. We hebben die energie nodig. Nou, daartussen dat veld beweegt zich de discussie. Ja. Uh, beginnend bij economische catastrofe. Is dat werkelijk onderbouwd? Is het werkelijk uitgezocht? Want je kan wel beweren van er komen minder toeristen is niet in dat. Dat is uitgezocht. Hoe onderbouwd is dat? Dat is onderbouwd. Dat is een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het ja. ministerie van Infrastructuur. En daar blijkt gewoon uit dat op basis van het fotootje wat ik net noemde. Ja. Ja, dus 32 molentjes ja. Ja. op 12 mijl. Zegt 6% van de toeristen. Wij komen niet meer. Ja. Okay. Dat betekent, gebaseerd daarop. En dat hebben we alleen als uitgangspunt genomen. hebben dus het niet gaan opblazen. Mm -hmm. Dat ook met een heel hekwerk blijft 6% weg. Zullen we eens meer zijn. Maar van die 6%, daar kun je uitgaan dat je 65 miljoen aan in inkomsten mist langs de kust. En dat kost gewoon 1500 banen. Ja. Goed. Nou, nou ja. En zeer, zeer, zeer waarschijnlijk zijn het er veel meer. Ja. Het vervelende is alleen, het zijn banen van 10 mensen daar... 12 mensen daar, 8 mensen daar. Het haalt de voorpagina van de Telegraaf niet. Nee. Maar het is wel, even kijken, ruim 7 keer zoveel... als die aluminiumfabriek in Delfzijl waar deze er zo druk over maakt. 200 mensen. ja. En terecht druk over maakt, ik duidelijk in zijn. Maar maak je hem ook terecht druk over die 500 banen hier? Ja. Langs de kust. Ja. Dat is van Nijmegen tot Scheveningen? Dat is de Noord- en zuid hollandse kust, tot Scheven. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, goed. Dat is uitgezocht, onderbouwd. Ja. Rapport staat op vrijhoorson.nl. Uh, oké, okay. ja? goed. Dus mensen die zeggen, ja, ik kan wel zeggen, het mag niet, maar... Wil je bewijs ik, ik zien? Ga ja. maar kijken. Kijk maar. Ja, ja oké, okay, goed. Uh, de andere kant van, ja, allemaal gezeur. Mensen moeten niet zo zeuren, wat is dat wel? Nou? nou, je hoort uh, ook dat mensen die zeggen, die dus niet aan de kust wonen, hè, zeg maar eigenlijk. Die zeggen, die wonen in het dorp of in het achterland. Die zeggen, waar maken die mensen zich druk om? Maar zij zien het niet, zeg maar. Zou dat ook een... Uh, ja, dat denk ik dan altijd, hoor. Ja, dat is hier nu twee dingen gelijktijdig eigenlijk. Het is... Uh... Mensen die, er zijn mensen die het veel erger hebben dan wij. Er zijn dus ja, mensen die nou 200 meter ja. van hun huis krijgen ja. en die zijn echt niet blij. Nee. Want het is naast het, het uitzicht heb je ook nog overlast van het lawaai. Ja. Ja. Het constante... Ja. Ja. Het zuive in zijn. Dat horen wij denk ik niet. Nee, gelukkig nee. Nee, niet. Nee. Uh, dus voor die mensen is het heel erg. Er zijn natuurlijk ook al mensen die zeggen, ja het zal mij worst wezen, zolang ik het maar niet zie. Ja. Ja? Maar dan moet je ook accepteren dat je zegt... Ik vind het vervelend voor anderen die wel zien. Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Um, het, het, het eigenlijk de doelstelling van het energieakkoord is, we willen CO2 terugdringen. Ja. En als mijn persoonlijke mening vraagt, praat ik even niet als vrije horizon, maar als Albert Corbyn. Dan ja. zeg Ja, dat doe je hier niet mee. Want wat gebeurt er namelijk? Je hebt certificaten CO2. Wij stoten minder CO2 uit in Nederland. Nee. Ja. Die certificaten verkopen, verkopen aan... we aan bijvoorbeeld ja. Polen. Ja, dat ja, kost 5 euro per certificaat, geloof ik, ja. of per ton. Ja. Ja. Ja. Ja. En de Polen gaan lekker ja, gaan door licht. met bruin kool stoken. Ja. CO2 de lucht in. Dus en dat houdt niet weer op de grens van Polen. Nee, nee, Dat komt gewoon de de weer deze de, kant de op. Dus CO2-uitstoot wordt niet minder. Nee. Als je dat wilt, zou je het echt anders moeten aanpakken. En dan ook Europees moeten aanpakken. Ja, maar we praten hier niet over het milieu. Of we hebben geen milieudiscussie, want die verloopt heel anders. Nee, maar je voelt wel een economische discussie. Ja. de economische discussie. Is dit goed? Dit is natuurlijk stinkend duur. Ja. Ja, op zee. Ja. Je betaalt 14 cent per kilowattuur aan stroom. Ja, 10 centen van betalen wij rechtstreeks op de rekening, want het wordt bijgelegd door minister Kamp. Uh -huh. ja. Vanuit via onze rekening, maar hij garandeert dus dat de opwekkers van energie 14 kilowatt -cent per uur krijgen. Ja. Terwijl kolen op dit moment en, en, en olie 4 cent per kilowattuur kost. Ja. Ja, ja, ja, en dan zegt ja. Kamp, ja, de prijs gaat omlaag van de kolen en olie. Dus dat is goed, want we eigenlijk minder subsidie, ja, dan denk ik, daar reken je verkeerd. Ja. Want je hebt 14 cent gegarandeerd. Ja. Dus als jij straks op 3 cent zit, en dat is een ondergrens overigens, dan gaat er 11 cent bij per kilowattuur in plaats van minder. Ja, ja. Ja. Ja. Dus, maar ik snap het niet af en toe hoor. De redenatie die nee, ik lekker ja, zo ja, nou, zit, ja. Dat is natuurlijk de overeenkomst. Hè. Dat is meer politiek. Ja? Over de terugdringen van CO2-uitstoot. En Nederland moet voldoen aan een aantal normen. Nederland die moeten we halen. Nederland moet voldoen aan één norm. Dat is dat 14% van de energie, van het verbruik van de energie, ja. schoon is. Ja. In 20% en 16% in 23. Ja. Ja. En ik zei heel duidelijk: het verbruik, wat je kunt, de schone energie gewoon inkopen. En dan is je verbruik is gewoon schoon. Maar ja. ja. je hoeft er geen 80 miljard voor te investeren in ja. dingen die geen zin hebben. Nee. Ja. Goed. Nou ja, worst vervolgd zou ik ja, bijna ik zou, zeggen. Ik zeggen, als je het eens bent... en je wilt graag het vrije uitzicht houden... ga naar petities24.nl en teken de petitie. Oké. Okay. Ja, doe dat. Dat is ja. een goeie, ja. In ieder geval voor de luisteraars en alle de weg om te gaan. Dank voor het platform. Nu? Bedankt dat je wilde komen om het nogmaals toe te lichten... aan, aan de hand van de actualiteit nu. Graag gedaan. Dank Goed, Goed, we gaan door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 En het laatste onderwerp van deze ochtend is uh, aansluiting van het dorp met Centerparks. En dat zeg ik goed, hè, Robert Pelt. General ja. Manager zit hier ook bij ons aan tafel. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn in ieder ja. geval. Um, ja, klopt. Uh, wat wij als uh, Centerpark Zandvoort uh, eigenlijk steeds meer zoeken... is um, onze gasten meer dan alleen uh, het strand aanbieden. Uh, We merken ook dat dat gewoon is... ja, mensen zoeken dat ook. Niet iedere gast natuurlijk. Ja. Maar Zandvoort heeft zoveel te bieden, de omgeving ook... Ja. dat ik denk dat het uh, ja, leuk is om daar uh, meer samen in te doen. Ja, als je, als je naar de Veluwe gaat en je hebt geluk... en je verder verrijkt ver genoeg, zie je in de bos... Bosrand en, uh, en herfst ja. staan. Dat hoeft hier niet. Jullie kunnen meer bieden. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nou, ik, denk wat, wat, wat, ik werk hier nog niet zo heel lang. Ik ben nu tien maanden werkzaam uh, op Zandvoort. Okay. Maar wat ik zie uh, als ik uh, collega's, uh, Center Park's collega's spreek... is dat wij een van de parken zijn die heel dicht tegen de bewoonde wereld aan zitten. Ja. Uh, maar daardoor dus ook uh, veel meer kunnen bieden aan onze bezoekers. Uh, je hoeft niet uh, met de auto het park af nee. om een dorp te bezoeken. Uh, om, nee. om een mooi museum te bekijken. Uh, het openbaar vervoer is goed geregeld. Dus ja, dat is voor, voor gasten is heel, ideaal. Het is ideaal. Ja. Het is echt ideaal. Ja, ja. Ja. En, en uh, is er dan samenwerking met de VVV aan? Zandvoort? Ja, met, met, met... Uh, ja, wat ik, ja. Uh, dat, dat wil ik nog wel even be ja, benoemen, dat ik uh, aangenaam verrast ben door, uh, door de manier waarop diverse partijen in Zandvoort samenwerken. Uh, we hebben een hele prettige samenwerking met de VVV. Maar uh, ook Heli Jansen wil ik wel even noemen. Dat is uh, wel iemand die ik overal ja. tegenkom. in. Zeer ja, ja ik denk dat de gemeenschap zulke mensen nodig heeft. Net zoals Lana natuurlijk van de VVV. Dus ja, op die manier zoeken we daar de samenwerking mee. En andersom, toen ik net hier werkzaam was, was ik op het circuit om kennis te maken. En toen werd ik daar rondgeleid. En toen was net de kinderkunstlijn van vorig jaar zag ik daar. En nou, dat is bijvoorbeeld iets wat wij dit jaar hebben geadopteerd. En ook door het enthousiasme van Marianne Rebel en Hilly. En dat is ook een hartstikke leuk succes geweest. En dat is iets wat ik bedoel met zeg maar, die verbinding. Um, ja, natuurlijk willen we ook onze gasten van alles en nog wat bieden. Maar we willen ook heel graag dat mensen uit Zandvoort uh, weten wat er te doen is uh, bij ons op het park. En we bieden heel veel leuke dingen aan uh, voor onze gasten. Maar die zijn ook heel erg goed uh, te bezoeken voor uh, mensen uit de omgeving. Nou, ja, het is en, best wel een goed idee. Ik begreep uit een, uh, uit een volgesprek net iets over een, een kinderdorp. Nou, nee, Hadden jullie plannen die nou, ja, er Ja, mijn voorgangster uh, Inge die, uh, is heel actief bezig geweest om te kijken. We hebben de Beach Factory. Ja. Uh, daar zitten natuurlijk wat sportgelegenheden uh, in. Um, maar we zien ook dat bepaalde zaken, steeds, eh, steeds minder mensen squashen bijvoorbeeld, waar uh, we hebben wel allemaal squashbanen liggen. We hebben een, een, een hele grote ruimte waar we een groot podium hebben, maar wat eigenlijk minimaal gebruikt wordt. Nou, Inge is heel druk bezig geweest met een uh, exploitant van echt zo'n zo indoor speelparadijs. Mm -hmm. nou, om diverse redenen is dat er niet van gekomen. Het had ook te maken met uh, wat business cases waarvan gedacht werd dat het toch het, het verzorgingsgebied wat te was. We hebben nu uh, vanuit Centerparks contact gelegd met een uh, bedrijf wat uh, springparadijzen uh, uh, ontwikkelt. Mm. En daar zijn we nu in een vergevorderd stadium mee. En ik hoop dat we dat kunnen plaatsen hier. En dat zou een ideaal iets zijn waarbij um, uh, iedereen die in de omgeving is, die uh, lekker met zijn kinderen, maar ook volwassenen zelf trouwens, die iets wil gaan doen, um, overdekt. Dus dat je niet weer zo afhankelijk bent. Um, ja, die kunnen we dan daar ontvangen. Ja. En dit is, een, een, het is uit Amerika een uh, stuk waarbij je zeg maar echt. Um, gewoon het simpele springen. Waarbij kinderen die blijven maar doorgaan. Ja. Maar ook um, ze hebben een bepaald spel. Een soort trefbal ontwikkeld. Wat um, van uh, in, de, in de leeftijd van zes. Tot met je opa en oma van tachtig. Zou je dat kunnen doen. Samen um, springen. Ja samen springen met een grote uh, trefbal. Je, een soort, soort uh, basketbal. Uh, kan je ook indoor ja. doen. Um, dus het is echt ook leuk. Je kan ook een soort aerobics opgeven. Dus het heeft diverse doelgroepen. Uh, en zeker niet alleen voor onze parkgasten. Dus, en dat ja. is iets bijvoorbeeld. Waar ik denk, ja, als het mooi weer is, dan kan je in Zandvoort een omgeving... hoef je geen zorgen te maken over wat ga je doen. Nee. Maar zodra het weer is zoals vandaag, uh, ja, dan, dan zeker ze met kinderen. Die die... Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is, uh, dus dat is iets. Uh... Goed idee. Ja, begrijp. En, en dat is eigenlijk ook een beetje het thema van, van dit gesprek. Jullie kijken natuurlijk naar je gasten. Om die zo goed mogelijk te tenen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kijken jullie ook naar Zandvoort. Ja. Om ja. te kijken. wat de koppeling tussen jullie en Zandvoort. de gemeenschap Zandvoort kan zijn. Ja. Nou ja, en ik wil het nog wel breder trekken. Ik denk dat. Uh, de, de, de Zandvoort ook, ook. Ik woon zelf in Amsterdam. Een relatieve buitenstaander. Maar ik associeer Zandvoort met strand en zon. Ja. Um, maar dat zijn enkele maanden per jaar. Ja. Uh, nou, wij merken werken gelukkig dat ook in het. voor ons laagseizoen. toch gewoon. Redelijk druk is een goede bezetting. Het kan natuurlijk meer. Maar we spreken ook heel veel met uh, collega hotels. Uh, kleine pensioenhouders. Ja, die hebben het gewoon wel heel erg moeilijk. Uh, en wat ik vanaf het begin af aan ook al heb gezegd tegen Hilly. En ook uh, tegen mensen van het circuit. Van, zou het niet hartstikke mooi zijn als wij iets leuks kunnen doen. Uh, juist niet in het zomerseizoen een mooi evenement. En juist in de winter iets kunnen ja. creëren. Uh, hè, want de, de dingen die we nu allemaal hebben. Die zijn vooral in de periode dat de mensen eigenlijk al in Zandvoort zijn. Dus en de mensen van buiten trekken. Maar ook in de directe omgeving. Hè, wij bieden onze gasten zeggen we altijd goh, weet je Haarlem is een hartstikke mooie stad. Maar waarom komen mensen uit Haarlem niet naar Zandvoort? Want dat is ook een hartstikke mooie gemeenschap. En er is hartstikke veel te doen. Ja, ja. ja en dan zeg zeggen, jullie hebben dus een grote zaal met een podium. Ja. Dus ik denk, ja, in de winter daar zou je natuurlijk ook bijvoorbeeld ook een evenement kunnen doen. Of is het een toneelstuk of het of nou, ja. verlengde van wat wij nu al zelf in Zandvoort hebben? Zeg maar. ja. nou, we hebben bijvoorbeeld, uh, ik heb gesprekken gehad met uh, het genootschap Oud uh, Zandvoort, ja, toen ja. ik hier net was. Omdat mijn idee. Bijvoorbeeld, ik ben de, een iets wat atypische general manager, denk ja. ik. Ik heb geschiedenis gestudeerd, okay. um, dus vanuit die interesse uh, ben ik met de genootschap om tafel gaan zitten en heb toen ook aangeboden: van joh, kunnen we niet bijvoorbeeld uh, lezingen, dia-presentaties nee. over Zandvoort houden bij ons op het park uh, voor mensen uit Zandvoort, maar ook mensen die bij ons op het park zitten vinden dat ook leuk om dat kennis van, van te, te maken? Ja. Ja. Ja. ja, ja, dus ik denk, en sommige dingen zijn ook een kwestie van uh, uh, kenbaar maken. Ik, uh, we zijn nu druk bezig met de ontwikkelaars van de Zandvoort-app, om ook onze activiteiten op de agenda te plaatsen. Mm -hmm. Want um, wat we bijvoorbeeld, daar hebben we gewoon niet zo goed over nagedacht, afgelopen week hebben wij een try-out gehad van een kindertheatervoorstelling die door mensen die bij ons werken die in hun vrije tijd hebben ze zelf een kindertheaterstuk geschreven, dat hebben ze opgevoerd afgelopen woensdag. Superleuk. Ja. Later eigenlijk gedacht van ja, maar dat is leuk voor mensen die bij ons op het park zitten, maar waarom niet als je hier in Zandvoort woont en je hebt kinderen van een jaar ja. of acht of tien. Ja. Waarom kom je dan ook niet langs? Nee. Nou, ja. Dat zijn ja. dingen die wij ook kenbaar moeten maken dat wij ja. dat hebben. Ja. Uh, dat dat gewoon gratis toegankelijk is. Dat iedereen daarvoor mag komen. Uh, en dus kan ja, die ruimtes gebruiken. Ja, ik denk Absoluut. dat zandfoters ja. ja. zich eigenlijk niet realiseren. Wat jullie kunnen doen. Ja, uh, het deel. komt niet verder dan het zwembad eigenlijk. Ja, ja en de kinderboerderij gelukkig. En, en de kinderboerderij. Merken dat, dat, ja, je merkt dan en ook dat... Uh, zo, de ja. grote vissen met de vogels. Ja dus wat wij ook zien is het kenbaar maken. We laatst in de zandvoerderkoranten een stukje over de, de geitjes, de jonge geitjes die ja. zijn geboren. Ja, ja, ja. En dan zie je ineens die piek, dat mensen toch getriggerd worden. Dus ja. daar zit ook voor ons een taak ja. om gewoon eigenlijk veel meer kenbaar te maken wat er allemaal kan. En natuurlijk hebben we heel veel commerciële zaken die we hebben, maar wij zijn ook gewoon een stuk groen um, en dichtbij. En als ja. dus je met je kinderen, Absoluut. nou die kinderboerderij is echt fantastisch. En hartstikke ja. leuk. Onze uh, technicus, uh, Daniel Efforts weet ja. er alles van. Ja, ja, dat klopt. Dat is een collega van, ja. Dus, uh, ja. ja. Dat, dat is zo. Uh, maar het zou in het beste moeten lonen om al die dingen... eens een keer op een rijtje... want ik denk ook, wat, wat weinig bekend was... is dat een aantal jaar geleden... wintertennis... ook een mogelijkheid was in de hal. Ja. Nou, ja. Dat hebben we in Zandvoort niet zo erg veel. Ja. Wintertennis. Uh, ja. we, hebben nou, we hebben een sporthal... en daar houdt het eigenlijk mee op. Ja. Nee, dat klopt. Ja. We hebben inderdaad uh, ja, diverse indoor-mogelijkheden. Uh, ja, ja. ja, dat is zo. Uh, is het, het beeld is dat... Uh, het bezettingsgebied graad, ook in de winter van het Parks redelijk hoog is. Dat, klopt, dat ja. beeld klopt nog steeds. Ja, ja, ja wij zien in het, uh, nou ja, eigenlijk vanaf uh, Pasen um, tot aan de, de nou ja, het begint, ja, de Duitse vakanties lopen vaak wat uh, langer door, ja, dus tot ja. half september. Dat is echt voor ons hoog hoogseizoen. Ja. Uh, zoals nu hebben we gewoon niks meer leeg. Geen hotelkamer, nee. geen kot, dus helemaal niks. Nee. Uh, gelukkig. Um, en dan, ja, dan, dan zijn er wel wat, wat uh, momenten dat het wat, uh, wat minder er is, ja. maar minder jongens ja, uh, hè? Meest... We zijn altijd twee weken dicht en dat ja. heeft uh, gedeeltelijk te maken met uh, een deelbezetting, maar ook uh, bijvoorbeeld onderhoud. een onderhoud. Ja. Het zwembad ja. is, uh, is altijd open, uh, zeven dagen per week, ja. maar daar moeten natuurlijk ook uh, ja, werkzaamheden verricht worden. Ja. Dus dat soort dingen doen we dan in die periode. Ja. Ja. Dat, uh, Goed, maar dat betekent dat jullie winters wat meer armslag hebben en ruimte om wat met randfoto's te gaan doen nou, dan zomers. Nou, zo zou ik het niet willen zien, want het is in de winter hebben we wat meer uh, uh, slaapruimte vrij. Maar ik denk dat daar dus antwoord is naar nee, hun nee. eigen bed. Dus, uh, oh, hoewel. Ja. Er zijn er genoeg dat, uh, die uh, met een verhuizing en ja. dergelijke tijdelijk even wonen ja. bij jullie. Ja. ja, daar hebben we ook. Uh, dat is eigenlijk ook dat is wel een grappige groeimarkt eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, mensen uit de omgeving die, uh, die inderdaad in een verbouwing zitten. Die wat langer bij ons blijven. En die ook de voordelen hebben. Zoals bijvoorbeeld zwemlessen die wij geven. En dan meteen gebruik maken van die maand die ze bij ons zitten. Om hun kinderen een zwemdeel te te doen. Laat ja, ik hoor het uh, steeds vaker uh, omheen gaat ja, nee, Nou, er zitten maandjes ja, maandje. Centerparks, ja. want er wordt verbouwd, er ja. wordt verhuizen. Ja. ja, nee, dat klopt. En maar ik denk vooral, zeg maar, het, het, uh, wat u zegt over uh, de, de, de Zandvoortes. Dus we zijn er daar voor twaalf maanden per jaar gewoon open en, en bereikbaar. Uh, en ons entertainmentprogramma bijvoorbeeld is in de zomer veel intensiever. Want daar, uh, dat fluctueert mee met het aantal bezetters. Ja. We hebben altijd, we bieden dat is natuurlijk het concept Centerpark, we bieden altijd meer dan de slaapplaats. Je hebt ook het Aquamundo, maar je hebt ook uh, een kinderentertainment, maar ook entertainment. En dat zijn dingen die kunnen altijd gebeuren. Hè. We geven elke dinsdag Nordic Walking uh, lessen. Dat, dat is voor iedereen. Dus dat, dat is niet dat je er alleen maar mag komen als je bij Centerparks boekt. Uh, het is voor iedereen toegankelijk, Ja, uh, absoluut. Ja. Dus ik denk dat dat de kwestie is ook van bekend maken met. Um, en mensen zijn van harte welkom. Uh, en je, je, vanuit het verleden is er misschien eens een bepaalde angst. Of uh, van goh, nee, er staat een hek omheen. Uh, mogen we er wel op. Maar iedereen is van harte welkom. Ja. Ja. Om te genieten van alles wat je kunnen doen. een voordeel. Je hebt parkeren. Ja. Heel makkelijk. Ja, ja, absoluut. Is er een evenement, dan kan ik ook met mijn auto naar u toe komen. Ja, ja. Klopt. dat is natuurlijk een geweldige ja. pre- die je hebt boven de zalen hier in het dorp. Waar je ja. toch zoeken is naar een plekje. Ja, ja parkeren parkeer in Zandvoort is niet makkelijk. Nee, uh, nee, nee, je klopt. moet een parkeergarage in, of op ja. straat. Of na 8 uur s'avonds. Ja. Maar de meeste dingen beginnen wat heer, voor 8 uur. Ja, nee, dat klopt dus jullie We hebben een heel groot pre- wat dat betreft. Ja, zeker. Eh. Uh, als ik zo het verhaal hoor, gebeurt er een heleboel... waar wij ons niet altijd van bewust zijn als antwoorders. Maar waar we wel ons voordeel mee zouden kunnen doen. Ja, absoluut. Qua entertainment ja. en, en dergelijke. Ik zou zeggen, kom eens wat vaker bij ons langs. Hier zit de eindredactrice. Die ja. u graag uitnodigt om, als dat zo is... Ik weet of heeft u een PR? Uh, nou, we hebben wel een, een, een, cent, we hebben een centrale PR. Uh, ja. en we hebben ook nog wel iemand op het park die er wat meer okay. over doet. Maar ik vind het zelf ook leuk. Uh, ik ben erg enthousiast over mijn baan en over Zandvoort. Dus ik ja. vind het ook leuk om zelf uh, ja, ja, langs ja, ja. te komen. Ja. Uh, maar we kunnen natuurlijk altijd afspreken als er specifiek iets is. Ik, ik nou, denk nou, dat, dat het leuk, zijn, ja, leuk uh, Kom uh, eens bij ons ja, langs ja. en vertel de Zandvoorters wat uh, Nou, je graag. We dan ja. ja, dankjewel okay. voor de uitnodiging. In ieder geval vandaag bedankt voor uw komst. Geen dank. En ons bijpraten. En dan gaan wij het programma beëindigen. Oké, okay, dank je wel. Dank u voor uw komst. Goed, we zijn aan het einde van Goedemorgen Zandvoort gekomen. We bedanken natuurlijk onze gasten en Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Techniek was in handen van Jonas Parson met een leerling technicus. Ja, Quinten. Quinten, we gaan meer van jou horen, hopen we. Oké. Okay. Goed, redactie was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... met eindredactrice Gerry Rutte... De hier was Gert van Kuik en de presentatie werd gedaan door Gerry Rutte. En Don de Gebber. Ja, en wij uh, we gaan aan het einde, we gaan eruit met de Beatles. Hey Jude, fijn Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Then you can start to make it better. Hey, you, don't be afraid.